Vijf uur remonteree met het NOS-journaal. Voorafgaand aan een concert in de Amerikaanse stad Indianapolis is het podium ingestort. Daarbij zijn zeker vier doden gevallen, melden lokale media. Zo'n twaalf mensen zijn gewond geraakt. Onder het ingestorte podium zouden nog meer mensen liggen, meldt de Indianapolis Star. Het podium is waarschijnlijk omgevallen door de harde wind. Er was storm voorspeld. Twee van de vijf uitgangen op het terrein zijn afgesloten... zodat de hulpdiensten ongehinderd de plek van het ongeluk kunnen bereiken. Op het moment dat het podium instortte zou de formatie Sureland optreden. Die liet via Twitter weten dat ze ongedeerd zijn en dat ze bidden voor hun fans. Vanochtend worden in de Tweede Kamer de doden herdacht... die in Nederlands-Indië zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië... zaten zo'n 140.000 Nederlandse burgers en militairen... vier jaar vast in Japanse kampen... Zeker 25.000 van hen zijn omgekomen. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de graven Verbeet... zullen een krans leggen bij de Indische plaketten in de hal van het Kamergebouw. De grote India-denking vindt morgen plaats bij het Indië-monument in Den Haag... op de eigenlijke dag van de Japanse capitulatie. In de Noord-Ierse stad Londonderry is het tot gevechten gekomen... tussen katholieke ruilschoppers en de politie...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 Dit is 4-7 hier over Radio 1. Uh, je luistert naar een speciale aflevering van 4-7. Het is namelijk de laatste aflevering van de schippers van BNN. Ahoy Frankie. Ahoy. Ahoy. Goedemorgen. We gaan nog uh, één keer uh, alles met je doornemen wat we hebben beleefd de afgelopen drie weken. Uh, we zijn van 17 juli uh, tot en met uh, vorige week eigenlijk, dat was 7 augustus, ja. zijn we op reis geweest door heel Nederland. We zijn met een boot van 9,5 meter door heel Nederland gaan varen, terwijl we nog nooit hadden gevaren trouwens. Was, ah, nou, nou. Nee, heel netjes, kapitein. Kudos, kudos voor ons, fonds. Um, uh, dus we zijn met, met 9,5 meter boot door heel Nederland gaan varen. En uh, nou, allemaal avonturen beleefd en zo. We waren trouwens nog wat vergeten, dat was wel grappig. We kregen ook telkens opdrachten van, uh, van, van de baas, van Willemijn. En uh, die, uh, die had dan opdrachten, dat kon dan van alles zijn. En uh, je kon dan een punt winnen als je de opdracht won. Dus uh, jij begon met je opdracht ja. en dan kreeg ik een opdracht en daarna ik weer, jij weer enzovoort enzovoort. En uiteindelijk uh, werd de verliezer gekielhaald. Nou, dat was jij uiteindelijk, jij bent gekielhaald, dat laten we laatst nog wel een keer horen. Um, en, uh, maar de eerste, de echte allereerste aller, aller opdracht was dat jij een bekende Nederlander moest zoeken. Ja, dat was te gek, want onze eerste dag waren we in Lemmer. En wij vroegen aan de havenmeester: van... Hey havenmeester, woont uh, Dientje Ritsma toevallig in de buurt? Want ja, Dientje Ritsma is de beer van Lemmer. Ja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 Ik hoop niet dat hij hier is. Oh, nee, <laughs> nee je bent een beetje bang voor onder ben jij, hè? Hier zo. Ja, ik denk dan het volgende Want daar brandt ook licht. Ik vind het best wel een beetje spannend. Ja. Ik geef op de brieven eens kijken of er ja. Ritsma staat. Nee. Aankloppen dan maar. Ja, ik weet dus niet zeker of hij hier woont. Maar misschien als het de buren zijn, dan weten zij vast wel. Ja.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 Oké, okay. ja, ik uh, ben geen Berner. Nee, dat, ik herken je ook niet verder. Maar nu kregen wij van de havenmeesteres een tip dat Rintje Ritsma hier zou wonen. Havenmeesteres noem wel. Ja. Ja. Maar okay, ja, woont Rintje Ritsma ja, hier? Ja, Rintje woont hier. Oh. Dat heb jij een mazzel yes, dat heb ik. Maar wilt hij ook naar buiten komen? Ja, dat wil hij wel hoor. Ja? je mogen bij ook binnenkomen. Waar mogen wij binnenkomen? Ja, oh, heel graag. Hallo. Frank. Rintje, hoi. Hoi. Luc. hallo. Hoi.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 vraag gedaan. Ja, dat was ja, lekker makkelijk. Ja, een hele goede opdracht. 1-0 voor mij, Luc. Ja. Nou, je had je je, had je eerste punt binnen. Toen uh -huh. ging het nog goed. Je hebt zelfs nog 2-0 voorgestaan uiteindelijk. Uh -huh, ik Volgens met was... 3-1 heb je zelfs voor. Ja, ik ging heel hard in het begin. Maar ja, ja hardlopers. Nee, Hé, uh, da, precies. Uh, daarover gesproken, over die hardlopers. In, uh, in uh, Lemmer uh, kwamen we trouwens ook nog een bootje tegen. Ja, dat was lullig. En uh, toen waren we net lekker aan het koken. Wij hadden al anderhalf fles wijn ook met Amaro. <laughs> en toen kwamen we een bootje tegen van jongens. En die waren hun... Uh, boot aan het uitdreggen. Uh, Uithozen. Uh, uh, Uithozen, ja, ja. dat woord zocht ik. Ja. En de, de, die, die, hadden een, uh, die hadden een druk uh, heftig tochtje gehad. Even kijken hoor wat het is. Ik toch een klein bootje. Twee jonge jongens erin. Oh, ze zijn uit hozen. nou oh ja. Hallo. Hallo. Was je aan het zinken? Dag agent. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij zijn de schippers van BNN. Wat is er He. aan de hand hier? Oh, deze jongens hebben het zeil kapot. Ja, want jullie kwamen ze even hier naartoe slepen. Was het nodig? Ja, ja, ja, ze hadden geen zeil meer en, uh, en een gewonde aan boord. Een gewonde? Oh. Die, uh, die inmiddels uh, teruggebracht is naar het scoutingschip waar, uh, waar ze bij horen. Hé He. hey, jongens, wat is er gebeurd? Want het ziet er niet goed uit, Dit is, moet ik eerlijk zeggen. De boot is getrashed, lijkt het wel. Nou ja, het is is gescheurd. En toen zou op lagen van de kant komen liggen. En, en, maar er was een gewonde was aan boord, wie was dat? Vriend van jullie? Ja, nou ja, niet echt gewond. Hij had een riem tegen zijn hoofd aan gehad. Maar ja, heeft hij heeft heel erg hoofdpijn, dus. Ja. En dat is wel schrikken, denk ik, denk ik, of niet? Dat klopt. <laughs> ja, dat kan wel worsten. En nu ben je aan het hozen met een tea met een pak. Ja, ben nee, ik. Werkt dat? Ja, het werkt wel. Ik moet moeten even doorrozen, maar. Die heeft als goed geholpen, dus. Ik vond het wel grappig dat hij ook zei. <laughs> dat jij vroeg. Uh, met zijn persikpakje hey, ja, ja, Met een ijstipak uit het uishozen. Ja, ja persik. <laughs> So come closer, so come closer, so come closer. 4-7 op Radio 1. We hebben het al voor onze uh, schipperstocht. De schippers van BNN hebben de we afgelopen week gedaan. Ongetwijfeld iets van meegekregen. Uh, uh, jij, jij bent een beetje emotioneel uh, bijna. Die, de, de Je kijkt nu ook met water, groen, Ja, oh, welke dan? Dat was de, de, de, de, de eerste vrijdag, dus de laatste dag van de werkweek eigenlijk. Even denken, waar zaten we? We kwamen toen uit Harderwijk. In Harderwijk. Nee, we zaten nog in Harderwijk. Oh, toen gingen we één keer door naar... Uh... Ze we daarna naar Spakenburg ja. in het weekend? Maar we waren nog in Harderwijk op vrijdagavond. Ja, maar dat kwam omdat... Uh, of nee, op donderdagavond, donderdagavond. donderdagavond we in Harderwijk. Was. in Harderwijk. Ja, we hadden Harderwijk FM op, waar yeah. we het al eerder over hadden. En die hadden een soort easy listening avond. Het waren allemaal hele emotionele liedjes. Althans, in ieder geval weet beetje van die rustige nummers. En toen was jij met je vriendinnetje aan het bellen, want dat moet ook gebeuren. Ik was de krant aan het lezen. En toen kwamen we om een uurtje of elf, waren we weer samen op de boot. Toen trok ik een biertje open. En nog eentje, nog eentje, een wijntje. En nog eentje, nog eentje. En toen, gingen we ook, toen hebben we heel lang ook gepraat en foto's gekeken van elkaar. Nou, vooral van jou, hoor. Ja, maar <laughs> ook van jou. 800 foto's op je Facebook moeten ja. <laughs> <laughs> Facebook, kijken. Ik ging er best wel snel doorheen. <laughs> <laughs> Maar en toen lagen we uiteindelijk, of zo, iets van half vier, pas in bed. Maar daarvoor, omdat we zo daar zaten. En het was de eerste week, en we vonden onszelf ook wel een beetje zielig dat we daar zo zaten. Maar ook vond het wel weer mooi. En het, het, ja, ik was echt een beetje. Ik ben wel, Ja, het was een emotionele beetje avond. Beetje hoor. Het was niet dat we aan het janken waren in elkaars armen. Nou, bijna wel. Maar het dat, dat was een mooie avond. Ik vond het wel een mooie avond. Ik vond het een breekpunt. Luke, het is half twaalf avond. Yeah. Lokale omroep Harderwijk. Harderwijk FM. Easy listening. Hoe gaat het je? Oei. Ja, ik heb net een uur met, uh, met thuisgrond gebeld. Maar dat was wel lekker even. Vond ik wel leuk. Want we zitten nu dus een week, week samen op de boot al. Hè? Bijna, ja. bijna zeven dagen. En uh, ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik heb zin in de volgende twee weken. Maar dit is ook al een beetje het punt dat je denkt van nou... Het is wel lang. Ja. Ja. ja ik, vond het, ik ben helemaal een beetje rustig geworden. Ik ben nog gewoon druk te maken. Maar uh, jij was een uurtje weg. Ik heb lekker de krant gelezen. Die hebben we vanmiddag uh, gehaald bij de boodschappen. Ja. En met Hardenwijk FM. Ja, nee, ja. ja. Het is echt heel relaxed. Ja, ja. Hardenwijk FM redt een beetje onze avond. Dank ja. u wel, jongens. Ja, maar ik denk dat het, dit, Ik meen het oprecht. Ik denk dat deze avond. Ja. best wel even een dingetje is in onze trip. Zo voelt het voor mij. Ja. Ja, vind ik ook wel. Dat het ja. wel even... We het was ook voor het eerst, want het is uh, best wel wennen ook aan elkaar en aan het varen en zo. En vandaag was het ook een relaxte dag. maar dat het onder controle. Ja, hadden. qua rolverdeling en qua varen en qua, uh, qua, <laughs> qua samen zijn. Nou ja, ja, maar, maar het, het is... relaxed. We zijn natuurlijk collega's. Ja. ja. En nu <laughs> zit je wel gewoon bijna 24 uur per dag op elkaar slip. Ja. Ja. Nee, dat ben ik ook. Zullen we erop proosten? Zullen we erop proosten? Dat lijkt me een goed idee. Ik heb een silletje uit een biertje. Ja. Vanuit de suipscheid. Proost. Oh. Volgens de eerste week. Nou ja, en je begrijpt, dat betekenen dus heel veel drankjes. Fanky, je ziet er een beetje vertiefd uit. Ja, zo voel ik me ook al een beetje. Hoe komt dat? Gisteren, we wat gedronken: wijntjes, biertjes, rum. En uh, ja, dat heeft uh, zijn weerslag dan een beetje. Weet ik het goed gemaakt? Ik neem je mee naar Dovenaar. Ja, echt? Dit in huis? Koffie drinken en we gaan naar het koffie Een leuk eitje, zeg ik is, is, is, is, wel. Zeg je? Dat ik het een leuk eitje vind. <laughs> Je had best wel een beetje een kaartje na afgelopen, hè? <laughs> Ja. Toch? Ik ben echt een oude man als het om kaart gaat. <laughs> ja, dat heb ik al gemerkt, ja. Wel best veel gedronken eigenlijk uiteindelijk. Je moet toch wat op zo'n boot? Ja, nou, dat kwamen we wel een beetje achter. Je moet toch wat op zo'n boot. Ja, zeker als wij klaar waren met de uitzendingsavonds, s'avonds. Ja, trek je maar een biertje op. Nee, je moet Een sideretje, een ja. eitje. Ja, het is echt, maar het is... Ja. Je zag mensen veel drinken. Ja, en roken. En roken en drinken nee. Um, we waren dus in Harderwijk en daar heb je, een, uh, heb je dus een, een waterpark, het Dolfinarium. Hè? daar lagen we pal naast. dat was wel leuk eigenlijk. We horen de, de zeelijen oorsnachts. Ja, ja, jij hebt ze goed, ja, hè? Ja, ja. Ik was toen aan het slaapwandel, dus ik was druk. <laughs> maar uh, <laughs> jij hebt ze wel echt gehoord. En, en in, uh, in uh, het Dolfinarium heb je tegenwoordig Morgan. En Morgan is een, uh, is een orka. En die orka, daar is een hoop gedoe over. En wij dachten van, nou leuk om daar even naartoe te gaan. Um, uh, want ik, ik, ik zou je dus meenemen naar het Dolfinarium. Ja, naartoe. als uitstapje. Precies. En, uh, maar omdat we toch ook nog iets van educatie eromheen moesten hebben, had ik iemand uitgenodigd van de Orca-coalitie. Hekje om, daar ligt onze boot en daar is de Dolfenaar in. Zin in? Ja, ik ben ja. heel erg benieuwd. Ik ben er lang niet geweest in de Dolfenaar. In. Wat was de laatste keer? Een jaartje of 6, 7 denk ik was ik. Oh. oh, het was je 6, zes 7? Ja, dat is ja, ah, okay. wel een tijd terug. Ja. Ik heb nog iemand bij je uitgenodigd. Ja, ik zie het. Barbara van de Orca-coalitie. Hallo. Hoi. Wat is de Orca-coalitie? Uh, wij zijn een coalitie van uh, een zestal uh, organisaties die opkomen voor de bescherming van dieren. Ja, en in dit geval Orca Morgan. Ja, toen uh, Morgan gevonden werd in de Waddenzee, uh, toen uh, hebben wij natuurlijk allemaal, werden we allemaal wakker van oké, okay, die orca, wat gaat ermee gebeuren? En uh, na een aantal uh, berichtgevingen van het Dolfinarium uh, over SeaWorld, toen hebben wij ons, uh, zijn we bij elkaar gekomen en toen zijn we de Orca coalitie gestart. Specifiek om uh, ja, voor Morgan op te komen. En, ...te proberen haar terug te krijgen in de zee. Ja, want dat is een beetje het verhaal in de nooddop. Orca is gevonden. Orca is hier naar het dolfinarium gebracht. Dolvenarium zegt, moet naar een waterpark zoiets. En uh, jullie zeggen terug de zee en terug naar haar eigen familie. Ja, Orca Morgan is nog uh, heel jong... En die zou uh, heel goed in aanmerking komen voor een uh, uitzettingsplan... waarbij ze geleerd wordt weer zelfstandig te leven... waarbij haar familie gezocht wordt... en waarbij ze op termijn terug kan uh, naar, de wild, uh, naar het wild, naar de zee. En uh, wij denken dat uh, het verplaatsen van Morgan naar een zeezoogdierenpark... dat dat echt het laatste is wat je wil doen. We gaan naar binnen. Free Morgan! <laughs> nou, en dat Free Morgan, dat is natuurlijk niet gelukt. Dat is ook niet zo raar, want het beest dat weegt 500 ton aan pure uh, vlees en, uh, Maar wat wel echt mega irritant was, was dat Frank continu wegliep... Ach. Frank? Ja. Wel oh, een punt afspreken we... Uh... Ja, dan waren je even kwijt ja. inderdaad. Waar was je? Kijk, je kwijt. Zat je bij de zeehonden? Uh, laten we afspreken bij de Nederlandse dolfijnen als we elkaar kwijtraken. Ja. Half twee dus vier, Frank. En dan is Morgan te bezoeken. Ja. Uh, wat, wat doen ze eigenlijk daar met, met Morgan? Ik bedoel, die zit dan in dat aquarium en dan? Ja, wat ik uh, gezien heb op uh, filmpjes op internet... is dat ze er af en toe wel afleiden door uh, er wat oefeningen te laten doen. Hè? Dus zo zie je zo'n trainer met zijn hoofd knikken en dan doet Morgan dat ook. Dus daaruit heb ik een beetje de indruk uh, gekregen dat ze er misschien ook al wat aan trainen zijn. Yeah. Maar ja, ze zullen er bezig moeten houden, want het is een vrij kleine tank waar ze in zit, met heel weinig afleiding. En zo'n dier gaat zich ontzettend snel vervelen. Want hoe groot is Morgan? Uh, dat weet ik niet precies, maar uh, volgens mij uh, dat bad waar ze in zit, is, uh, dat, dat klopt niet volgens de Europese norm, zeg maar. Maar dat zal Dolphina hem zelf ook toegeven, hoor. Het is echt een noodtank. ze mogen hier geen orkas houden. Maar ja, uh, ze zitten hier nu al ruim een jaar en uh, dat vind ik eigenlijk al veel te lang. Echt Frank. Ja. Blijf rustig gewoon. Ja, nee, maar ik zag een roggenbordje, Ik wilde de roggeai. De roggeai. Hoe, als je verminderde weerstand hebt, wordt het afgeraden die dieren te aaien. Nee, ja, wel met je een kadertje. Dus, <laughs> <Ja. laughs> Morgen, die, die zitten hier nu dus in die tank. Niet hier bij de roggen, maar een stukje verderop. En wat is het plan van Dolfinarium? Wat willen ze met haar doen? Nou, Dolfinarium heeft deze week laten weten dat ze haar naar Loro Park op Tenerife willen verhuizen zo snel mogelijk. En uh, als je daar terecht komt, dat is een park dat uh, bestaat sinds 2006. Daar zitten vijf andere orka's. Die zijn allemaal in gevangenschap geboren en die zijn allemaal uh, nou, zo'n vijf tot tien jaar ouder dan Morgan. En als het aan Laurel Park ligt, dan gaat Morgan daar over een aantal jaar, als ze ook geslachtsrijp is, ook nieuwe orkaatjes produceren. Okay. En meedoen aan de shows, want ze hebben daar orka-shows. Wij willen dat Morgan een kans krijgt om terug te gaan waar ze vandaan komt. En dat is in het wild. Omdat ze nog jong is, omdat we weten waar ze ongeveer vandaan komt en omdat we door kunnen zoeken naar haar familie. En omdat ze in het wild veel beter af is dan in zo'n zo park waar ze kunstjes moet doen. En waar ze gedwongen bij vreemde orka's terecht komt, waar ze niet kan snappen. Ja, ik stond bij de poffertjes. Oh, is dat man? Oh. Ja, de hele tijd. Ja, ja, als ik een poffertjes kwam. zie. Heb je poffertjes? Ja, lekker. Wil je poffertjes? Ja, ja. lekker. Hallo. Mag ik drie poffertjes? Hoort er ook bij, hè? Nou ja, ja, een dagje uit. Dan moet je ook poffertjes eten. Op zo'n klein bankje die een beetje vies is met mayonaise op de tafel. Lekker? Mm -hmm. Mooi. Nou, het was, een, het was een, een, een mooie, prachtige ochtend. Echt een uitje was het even. En daarna moesten we toch ook weer gaan varen. Gingen we de haven van Harderwijk uit. En we gingen toen uh, over, over een van de randmeren. En toen weet jij ineens, wat echt gewoon raar was. Want we hadden best wel allemaal veel ruig water meegemaakt. Maar toen weet jij ineens een beetje misselijk. Ja. <laughs> ja. Maar misschien kwam het door de poffertjes die we hadden gegeten in het uh... Dolfinarium ook nog. En nog wat hadden we nog meer? Oh, patat, zo'n ja, ja, ja, puntzak patat. Ja, ja, ja, ja, en uh, zo'n uh, zo ding ook weer met zijn. Zo uh, met, met dat... Ja, zo'n twist aardappel. Ja, oh ja, zo'n twist. En nee, maar ik bedoel ook die, die, oh. hele, die, die grote, maar geen bloem, maar een stuk wol is het. Het lijkt op wol. Suikerspin. Suikerspin, ja, oh, ja ik wist even niet meer. Oh, nou. En met mijn brakheid, die drie dingen en mijn brakheid. Ja, ja, en dat werkte dat, dat niet heel erg goed. Nee. Dus je werd een beetje misselijk. We hebben nu het uh, verlaten en we hebben ook een harde werk verlaten. We varen op het... Uh,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 Maar het kan er ook wel achter dat het dus best wel uh, gevaarlijk kan zijn. als je niet, uh, niet goed oplet. Ja, want er zijn heel veel. Het vaargeulen waar wij in zaten... dan vaar je tussen de rode en de groene boei. Maar als je daar buiten die vaargeulen gaat... weet je dus niet exact hoe diep het water is. Dan zou je zomaar vast kunnen lopen, bijvoorbeeld. Ja. ja, ja dat kan of je kan tegen een andere boot ervaren. Je motor kan ermee ophouden. Dan op veel... vind je niet prettig als je motor... Nee. want dan uh, drijf je alle kanten op. Ja. Dus is, ja, het kan best wel links zijn. En uh, zo waren we uh, de eerste zondag waren we in Spakenburg. Heb je misschien wel gehoord. Toen zonden we live uit vanaf onze boot in Spakenburg. Ja, wat wel mooi. heel vet was. Ja. Echt in die, uh, in die oude haven op zondag. Dus uh, bedankt nog. Spakenburg God. <laughs> en God. Uh, en vooral de buurman. En, en, en, maar het regende. Ja. Want het was echt zo'n weer toen. Het was, het was echt... Bar en boos. Bar en boos was. Het was nog niet de slechtste dag. Want die kwam een, ja, die week, kwam la die kwam een week later. Maar het was wel, het was wel echt een, wat we, een nare, nare dag. Maar um, uh, toen dachten wij van... Ja, moeten we nou wel of niet gaan varen? Want ja, wij wisten natuurlijk ook niet helemaal... Uh, wanneer je dan wel en wanneer je niet kunt varen. Ja, zeker omdat wij zo onervaren waren. Ja, Dachten we van geen risico. Dus ging jij heel even naar de punt van de haven. De Regen komt er met bakken tegelijk naar beneden. Hier Frank, ik heb een handdoek voor je. Niet met vies voeten naar binnen. Uh, jij bent even naar de punt gelopen. De punt van de haven, zodat je kunt over...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 En toen, toen, nou, toen gingen we dus toch, de eerste 300 meter, die gingen eigenlijk best oké. Okay. En, en toen kwam Frank ineens een berichtje tegen ja. <laughs> op internet, Wat kwam hij tegen. Slecht voorteken. Ja. we we varen nu van uh, Spakenburg naar Almere. <laughs> ja. Ik lees op internet dat er een, een scoutingsboot is omgeslagen op het Gooi meer. Oké. Okay. En wij moeten over het Gooi meer. Ja. Hier staat, door het slechte weer is zonnig op het Gooi meer een scoutingsboot met kinderen omgeslagen.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 Ja, wij, wij maakten ons in principe niet al te veel zorgen, want we zaten echt op een veel grotere boot. Dus nou, wat kon er nou eigenlijk gebeuren, dachten wij? En toen zat jij achter het roer en we gingen naar Almere. Nou, rock en roll natuurlijk. Daar hadden we zin in, dat begrijp je. En eh, toen moest jij ineens eh, als schipper de bocht naar rechts nou, maken om de haven in te varen. En dat was maar wel wat hoor. Gebeurt er, Frank? <laughs> wij slaan rechts af om naar de haven van Almere te gaan. Maar het baait echt vreselijk, en oh. alles gaat om. Oh, oh, oh, oh. Dit is echt niet normaal. Het is een schommel. Maar zijn we er wel? Uh, kun je even op kijken kijken? Moeten we hier erin? Want dan hebben we wel ja, ja, ja, hier moeten we erin. Achtertijwijnt langs. Dat ging even heftig. Dit hebben wij er niet meegemaakt. Ik dacht dat we wel wat beeld hebben gemaakt, maar dit is, uh, het slaat alles. Het ligt alles nog recht. Ja, rechts, ik denk uh, dat de kastjes wel zijn omgelaten. Ja, val mee. Dat hoor ik ook. Ja, dat is die zak Je wordt helemaal naar links geblazen. Ook. Kijk maar. Moet ik hier achterin? Ja. Jezus, is dan... shit hè. <laughs> Moet je zo blazen binnen zijn. Dat is wel heftig hoor. bijna av in geloofd Ja, goed gedaan, Schipper. Dankjewel jongen.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 Nergens meer kan dus gaan waar iemand maar, maar werkt. En het regent zonnestralen. Je luistert naar de Schippers van BNN hier in 4.7 op Radio 1. Tot 7 uur hoor je nog al onze avonturen op Radio 1 van de Schippers van BNN. Dus wat we de afgelopen drie weken allemaal hebben meegemaakt. En wil je nou ook nog terugkijken, dan kan dat via onze Facebookpagina. Facebook.com slash de Schippers van BNN. Dus www.facebook.com slash de Schippers van De Schippers van BNN we hadden het een beetje over veiligheid op het water. En uh, golven en dat soort dingen. En, zo. en op een gegeven moment waren we in uh, Elburg. En in Elburg had je, een, uh, had je een station van de KNRM. Dus uh, dat leek ons wel interessant. En toen uh, wilden we daar aanleggen. <laughs> en uh, toen, uh, toen kwam je toch een man tegen. Backboard, backboard. Backboard, backboard. Ah, We kwamen, daar, we kwamen van, het, van een grote kanaal af. En gingen we naar links. En, eh, uh, Bakboord. En, eh, uh, <laughs> dat was een beetje jouw ja. <laughs> En toen... Uh, Voerden wij zo dat, dat, dat, dat zijkanaaltje in eigenlijk? Maar de KNRM, zijn lichtplaats, was links. En ja. wij kwamen dus eigenlijk, we moesten eigenlijk rechts varen, stuurboord. Ja. Want dat, ja, we zijn een boot en dan kom je gewoon rechts, links, net zoals op de weg. Ja. Maar ja, wij dachten, we moeten links aanleggen. Dus we gaan alvast links, dan sorteren we als ware, een soort en het voor. Kom makkelijk. En het was een brede rivier of kanaal, wat het ook was. Maar toen was er een boos mannetje, weer met snor. Ja. Die, uh, die vond het allemaal maar niks. Die begon te toeteren, jongen. En ik stond voor op het nek, Want ik gooi dan de trossen los ja. en leg aan en, en bij zo. Ik dacht dat hij een had ervan kreeg of zo. <laughs> dat, dat hij ja, met zijn voorhoofd zorg. Ja, dat er iets was of zo. Want hij, <laughs> ging zo, want hij, kon, hij kon hem makkelijk langs. En alles ging ja. heel rustig. En we gingen sowieso om een vijf kilometer per uur. Het dus wat kon er nou gebeuren? Echt overdreven. Dus hij had die toeter. baakboord, baakboord. Ja. Nou, dat heeft een tijdje in mijn hoofd gezeten. <laughs> Ik was er nogal onder de indruk van. Maakwoord, maakwoord. Maakwoord, Ja, dat was je, wel, je was een beetje van slag ook. Uh, ja, maar nog... uiteindelijk waren we gelukkig wel veilig bij uh, de KNRM. Ja. Zo Frank, we zijn even aangelegd bij een stijger waar we eigenlijk niet mogen liggen. Niet aanleggen staat er ook bij, want het is de stijger van de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Ja. Ik wil eigenlijk wel even mee. Het zou wel tof zijn om echt kijk. op zo'n reddingsboot te zitten. Oké. Hallo.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 Het valt mij op. Goed. Je rechterbeen zit er nu half in. Oh, dat gaat goed, dat gaat goed. In dit normaal gesproken moet we dus echt wel in een minuutje een, in een kunnen eigenlijk. Ja, ja. Want dit, normaal, uh, normaal waren we al bij haar <laughs> Ja, he? Zaten wij hier nog te klunsen in onze park. Ja. Moet je helpen? Oh, de rits goed dicht. Goed jongens, zijn we hebben niet altijd. <laughs> een beetje haast, hè? Zo. Even nog naar de kraag goed. Ik voel me net een mummy. Je ziet er wel eens een mummy. Nou, en dat was dus uh, Frank en water en een bootje, Tussen betekent het water Wat deed je nou? Ik heb uh, ons ingemeld uh, bij het kustwachtcentrum om uh, ervoor te zorgen dat wij uh, uh, via het water nu bereikbaar zijn, omdat uh, normaal gesproken de kustwacht denkt dat wij natuurlijk op de piepel oh, bereikbaar ja, dus zijn. we moeten eigenlijk altijd weten waar jullie zijn? Uiteraard. 35 knopen over het uh, Dronte Dat is ongeveer 60 kilometer per uur. Frank, wat ga je doen? Ik uh, word eruit gegooid. <laughs> je zit in een pak in een soort. Uh, ja, je bent een beetje aan het oulen eigenlijk, hè, wat over het rest. Het lijkt alsof ik ga duiken, zo'n ja. houding heb. En je ik. Moet, hij moet achter zijn voren vallen? Ja, als hij er klaar voor is, dan uh, de vader laat is hij zich achterover vallen. En dan uh, het pak geeft hem het drijfvermogen weer naar boven. Oké, okay. nou. Gewoon achterover vallen? Sterkte, jongen. Ja. Hoortjes! En hey, daar gaan we. Hoortjes stelt Frank zich enorm aan. Ah, kom op jongen. Hallo. Wat Frank met een soort haak. ik naar de haak geslagen. Ja. Zo'n vis. Ja, hij wel op. Wat gaan jullie doen nu? Nu gaan we het eh uh, klaarmaken. Ja.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 Dan gingen we weer verder met onze boot, want we moesten, we moesten wel veel kilometers maken, vond ik... Uh, Hoeveel kilometer hebben wij gemaakt? Ja, ik denk uh, ik denk wel een kilometertje of vier, 450. Ja, ik, ik zat ook, het was ongeveer rond de Ja, 50 Ja, je kunt het niet kan het niet helemaal uh, meten. Maar, maar zoveel zal het toch veel zijn. Veel hoor. Ja, veel. Echt veel. Elke keer varen en zo. Ja. Heel veel op dat bootje zijn. En op dat bootje zijn betekende dus ook dat we uh, ons hoofd vaak stoten. Ja, want het was een laag bootje. Het enige ja. plekje waar ik kon staan, rechtop, ja. was bij het dakraam. Ja, ja. daar stak wel een kruin aan het de deken. Het trapje kon je. Ja, ook. maar, maar ja, dan dat... stond je in trappen gehad. Ja, ja, dat was dat ook graag. Nee. Ja. Ja. Ja. Ja, dat was een heel klein bootje. Ja. En, uh, en ik kon dan net rechtop staan, maar er waren wel heel veel lage, scherpe randjes en zo. Dus we stoten vaak ons hoofd. Oh god. Ja, ja. Meneer, uh! <laughs> houd het nou eens op, jongen. Het kleine klotenbouwtje. Au! <laughs> <Ow! laughs> Fuck it! Huppakee, huppakee, huppakee. I am safe. I am sailing home again Across the sea I am sailing stormy warm Een uh, god van de zee, weet ik wat we normaal, <laughs> hebben we allemaal niet gezien. We hebben een motorboot door de rivier heen gevaren. Ja. Maar ja. toch, nee, we hebben ook niet gezellig. Nee, nee. We, we, we hebben geen meter gezeild. <laughs> nee, is een wel, wel een mooie plaat. <laughs> ja, dat wel, ja. Toch? Ja, het is wel een mooi liedje. Uh, ja, trouwens, wel vaak haast voel mee op. Ja, maar het ging langzaam. Ja, op die vecht Als het ook ons jongen. een beetje tegen zat, gingen we 6 km per uur. En als het ons nou ja. Op de Gelderse IJssel hadden we mazzel. Ja. Want dan gaan we de stroom mee. Maar op de vecht bijvoorbeeld had je echt een enorme... Had je, gewoon, je, je wilde gewoon even gas erop. Hup. Ja, is Frank? Nou <laughs> ja, we varen over de vecht. Dat is allemaal prima. Het is best wel mooi ook aan weerszijden. Maar en de zon schijnt niet. En ik heb zoiets van, nou, een beetje gas erom. <laughs> Iedereen kijkt me wel boos aan. Ja, maar ja, ja ik bedoel, er komt ook een water achter. Ik uh. zou, ja, ja. zou eens even kijken hoe de golven erbij liggen hier. Een beetje tempo, hoor. Ik heb het pas <laughs> Hij schiet wel lekker op zo, hè? Ja, we lopen voor op schema. Ja. Ja, en, en, en uh, die spanning die jij zocht... Oh. Die heb je wel gekregen oh. op een oh. gegeven moment. Want we moesten um, uh, op een gegeven moment het Amsterdam Rijnkanaal op... Uh, uh, uh, alvast even een kleine voorbeschouwing. En we varen nog niet de, de afslag in naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Op de golven die gaan al de keer. Er is ons hier veel voor gewaarschuwd. Omdat er uh, grote schepen voorbij komen en die geven zuiging. Want doordat zij varen ga je een beetje mee in een slipstream. En die geven veel golven omdat ze gewoon ja, harder gaan dan normale boten. Maar we moeten echt over het Amsterdam-Rijnkanaal. om in uh, Vianen te komen waar onze volgende stop is. We gaan nu echt onder de sluis door. Ik zit helemaal op de punt van de boot om te kijken of er iets aankomt. En ik geef uh, Luc dan seintjes. Ja, terug, terug! Nou, hoe dat afloopt dat hoor je, uh, hoor je later in, uh, in dit programma. Uh, dus blijf gewoon luisteren. Um, ondertussen zaten wij ook een beetje onze ogen uit te kijken. Vooral ik, want jij, ik had meer dus de, de, de boot-vibe te pakken dan jij. Uh. Ja, maar jij zat ook te kijken hoe mensen een... Uh, sluisje ingingen, gingen, hoe, hoe ze op hun boot zaten, wat ze deden terwijl ze Ik aan vond het vader waren. ze allemaal? Ik vond het wel leuk. Jij, jij, jij, jij had ook, uh, ik kan me nog herinneren dat we in Deventer lagen, geloof ik. En toen mm -hmm. uh, waren we lekker vroeg. Hadden we hadden ja. lekker flink doorgevaren. Ja. We hadden daarna even gezwongen. Dat oh. was, een heerlijk, was een mooie dag. En daarna gingen we even lekker op het, op het dek zitten, op het voordek. Even een kopje koffie drinken en zo. En, uh, en toen kwamen de andere boten aan. Want de, de haven begon vol te ja. stromen. Oh ja, en, uh, dat moment. <laughs> ja. En toen kwamen de mensen. En dan, wij lagen dicht bij de mailstijgen. Dat is de stijgen waar je naartoe moet varen als je met een boot uh, aankomt varen in de haven. Dan moet je daar even aanleggen. Uh, gewoon even voor tijdelijk, en dan loop je naar de havenmeester. Toen zeg je, yo havenmeester, dan kan ik liggen. En dan zegt de havenmeester, nou daar en daar, die en die plek. En dan uh, loop je terug naar de boot, vaar je weer terug. Ja. Zet, je, zet je hem in die plek en dan lig je. Um, en en uh, op dat moment, wij lagen dus naast die melkstijg En toen kwamen er twee uh, boten, of nee, drie boten kwamen uh, er aan. Ze en waren er met z'n drieën. Ja, en er waren dus twee dezelfde boten en één andere boot. En die wilden per se naast elkaar liggen. <laughs> want dan vonden ze gezellig. Nou ja, de, ja, logisch, dat snap ik wel. Dat je dat gezellig maar vindt. het was zoveel gezellig. <laughs> ja. Meneer de Meester. Ja. Meneer de havenmeester, vindt het goed dat we het hier doen? <laughs> oh. het, was van, het was typisch zo'n boodschouw. Ja, die, die man zat hem achter het stuur. Mm. En dan uh, had hij uh, een tanktopje aan. Een wit tanktopje. En, uh, en die vrouw stond op het punt. En die stond uh, dan een beetje te tetteren aan te de havenmeester. Ja. En te gillen. En paniekzaaien en zo. En ik vond het heerlijk om te zien. Ik vond het echt gewoon leuk om naar te kijken. Ik ben naar binnen Jij bent naar binnen gegaan. Ja, het was zo overdreven. Dat was sowieso, daar wil ik het straks nog even met je over hebben ook. Ja. Al die overdreven, al dat visserslatijn op het water. Ja. Maar ook dat was weer zo overdreven. Meneer de als wij dan hier gaan, dan kunnen zij daar. Ja, maar wij zijn wat kleiner. En zij zijn wat groter. Leg hem gewoon neer, dacht jij? Ja. Ja, ik vond het wel gezellig. Ik vond het wel leuk. Sowieso al die boten wel leuk. Want we hadden op een gegeven moment ook een boot in Muiden. Toen lagen we daar, een hele mooie plek aan het Muidenslot. En toen dachten we van, nou, laten we eens een ommetje doen. Het kwam langs een witte boot, dat noemen ze dan een strijkijzer. Noemen ze dat dan? Dat is vooral zeilers noemen dat trouwens een strijkijzer. Dan hebben natuurlijk een beetje ruzie. En daar wilden we eigenlijk wel eens even een kijkje nemen. Hallo. Wij zijn de schippers van BNM. En wij varen door heel het land. En wij kwamen hier aangevaren, we liggen daar om de hoek en we zagen deze enorme boot. En we vroegen ons af of we even aan boord mochten kijken, hoe het er van binnen uitziet. Nou, hoe komen we erop hier van achter zo? Van ja, daar en dan daar bedoeld. Ja, we zijn jong hoor. Ja. Trappetje omhoog. Ja, dat is al beter hè, dan bij ons. Ja. Dat wil ik best kopen, ja. Dan maar het is gewoon een woonkamer. Ja, hè? <laughs> Die u heeft. Wauw. Ja, hier leven wij dan, inderdaad. Maar leeft u hier echt? Is dit uw woning of... Uh, een half of echt? jaar. Een half jaar? Van uh, april tot uh, oktober. En de rest van de tijd? En mijn Oké. Okay. Gaan we naar beneden alsof oh, je in al de, ja, oh, de woning op... bent. Wat Toiletje? Een hangtoilet ook. Ja, moet je ook een... hebben. Maar in een schip. Wat een luxe! zeg. Moet je kijken nu? Ik kan hier ook gewoon rechtop staan. Dat is ook het eerste ja, schip wel, waar ja. ik ben, waar ik rechtop dit kan staan. Dit stukje wel, ja. Twee wasbakjes. Drie slaapkamers. Een lift. Een lift. is het een lift? Ja, ja op een lift. In en je wat? Naar oh, ja, helemaal in Daar het midden staan. Oh, nu gaan we heel langzaam naar beneden. Nou, dag. Ja, het valt mee, het valt mee. Het is gewoon een plateau die eigenlijk naar beneden gaat, hè? Ja, het is gewoon een plateau, ja. Oh, dan komen we hier bij een deur. <lacht> Wauw. Echt te gek, dit. <lacht> Kom jullie achter ons aan, jongens? Ja. Ja, goed. ja we doen even de deur dicht. we <lacht> de doen. ik doen. Nou, een jacuzzi. <lacht> Ja, heerlijk, hè? Ja, maar ja, als je hier een half jaar op woont, dan moet je toch een beetje van alle gemakken voorzien zijn. Wij hadden een kwekerij en die hebben we aan onze kinderen overgedaan. Ja. Ah, dan zit er hier als het mooi weer is met het roer. Ja, als het minder mooi weer is ook. Hè? Waar heeft u dit allemaal van betaald? Want volgens mij is het heel duur als ik het zo zie. <lacht> jarenlange noeste arbeid, hè? Ja? Maar hoe, hoe duur was deze boot dan? Ja, dat ga ik je niet vertellen. Maar een beetje een schatting, want we hebben wat boten te koop zien staan. Die waren dan ja, ja. 200.000. En dat vond ik al heel veel geld. En die waren dan wel echt een slag kleiner nog. Ja, ja, ja. Nee, nee, dit wel... kost wel even meer natuurlijk. Wow. Nou, fijn dat we even een kijkje konden nemen op uw boot. Of ja, nou, ja, het, het is meer een anders, schip eigenlijk. He? He? Ja. Het is geen boot meer. Nee, bijna, nou, Hoe heet die? Uh, De Dolce Vita. Ja. De Dolce Vita. Goeie ja. leven. Ja. Goeie ja. leven. Nou, dat hebben jullie nu. Ja, dat ja. ja. goed. Daarom. <laughs> Zometeen onze avonturen vanaf het Amsterdam Rijnkanaal. Nu is Lenny Kravitz. Dit is St. Gravitz en stand hier in 47 op radio 1. De schippers van BNN, je luistert naar de schippers van BNN, de compilatie-uitzending. We zijn nog één keer aan het uh, uh, vertellen wat we allemaal hebben meegemaakt. Dat was aardig wat, veel avonturen. Wel hè? ja, we had een beetje vakantiegevoel in ons hoofd. Ja, toen we dachten, weggingen. inderdaad, maar het was alles behalve dat het was en avontuur en heel hard werken, maar wel heel erg leuk. Ja, zeker. Een van de meest spannendste dingen die we hebben gedaan... was dat we het Amsterdam-Rijnkanaal over moesten. Dat moest, want uh, we kwamen de vecht af. Uh, bij Maarsen waren we. We waren van Muiden naar Maarsen gevaren. En toen, uh, ja, dan heb je een klein stukje Amsterdam-Rijnkanaal... Uh, om de lek op te komen. Ja. Anders, je, anders kom je juist niet op. Uh, um, ja, we hadden door Utrecht kunnen varen, kwamen we later achter. Maar ja, dan moet je helemaal door het centrum van Utrecht. Dat schiet ook niet op. Dus we dachten, weet je wat? Tien kilometer Amsterdam-Rijnkanaal, dat moet, dat moet wel lukken. Het kan een heftig kanaal zijn. Ja. Het is, uh, je moet altijd oppassen voor de beroepsvaart. Dat staat bekend. Daar staat het Amsterdam-Brijnkanaal bekend. Dat de oevers uh, zo recht zijn. De rivier kan het water weg, maar op het amsterdam Breinkanaal niet. Er zijn twee uh, ijzeren wallen aan de zijkanten. En het water komt dus gek terug. Dus het is net uh, geluid wat tegen de muur opbotst botst. En dat rost dan weer terug. Dus je hele schip gaat uh, heen en weer. Gaan de kopjes wel door de boot heen, ja. En u heeft een zwemvest aan? Ja, ja, want ik dacht ze even voordat ik eraf lazer. Dan weet ik in ieder geval dat ik blijf drijven. Ja, mensen hadden ons wel gewaarschuwd. Voordat we een ingewikkelde tocht zou het worden over, over het Amsterdam Rijnkanaal. Veel mensen die zeiden van, nou, lastig, pittig, moeilijk, zoals ze praten op het water. En uh, zwemfesten hadden wij natuurlijk niet, maar goed, stoere schippers. Dus we gingen toch. We zijn net uh, Maars uitgekomen, laatste brug gehad, de Meerderbrug. Meervaartbrug, zoiets. Ja, we zijn op iets heel anders gefocust, ja, eigenlijk, ja, op die brug, ja. hè? Ja, zeker. Zo'n brug is dan een penis, wat, van, in vergelijking met wat we nu gaan doen.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 Dus uh, dat was spannend. Ik voel mijn hart ook in de klein beetje ja. <laughs> Ik ook. Ik voel me een beetje kloppen inderdaad, ja. Op een gegeven moment had je dan aan de uh, rechterkant had je dus een, een sluisje. En die stond dus open. Dat was een heel klein dingetje. In vergelijking Maar als ik nu terugdenk eraan... Ja. was die echt, denk ik, 4, 4,5 meter breed. Ja. Terwijl onze boot 3 meter was. Ja, en de, maar, maar toch gingen we daar vrij soepeltjes onze nog Onze aandacht in. was bij iets heel anders. Ja, precies. <laughs> nou, wat het, ja, en en het, het bizarre was dus dat je dus... Uh, uh, je had dus dat rustige water van de vecht. En daarna kwam ineens uh, dat enorm golvende water. En dat golvende water begon ook al in de sluis. Um, en Die sluis stond dan wel open, maar er was verder, er was verder niemand. En, en, en, en in de sluis was het enorm aan het golven. En toen, ja, toen moest jij de punt op van de boot. En ik bleef achter het roer staan. En jij propte dan uh, de microfoon in je onderbroek. Hè? Ja, terug, terug! Er komt nu van links een hele grote boot. En die moeten we even voor laten gaan. Van rechts komt echt een enorme veerpont. Ja, ah, dit wordt kut, zeg. Dit wordt heel pittig. Godverdomme. ah er komen echt twee enorme boten aan. Ik heb hem hier vastgelegd met de touw nu. Ik hang hem vast, kun jij de stootkust even uitgooien. He? Als jij, ik hang hem vast, kun jij de stootkust even uitgoo uitgooien. Ja. Nou, lekker beginnen.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 Nou, ik weet het ook niet zo goed. Maar je moet toch een kleine bochtje maken? Ik ben los. Nee, kom maar. God, ik sta weer op de punt. Nou, maak maar de bocht gewoon. Maak maar de bocht. Dit is een soort invoeg op de snelweg. en Het is ons wel gelukt. Alleen, ja, het bootje gaat verkeer, joh. Probeer maar te draaien, Luc draaien draaien goed. hele boosertreest hier nee, nee. alles viel omvallen echt oh, en dat, ik ik hing aan een touw ja ja ik zag het en ik gewoon oh. alle touw binnen ja ik ga nog even een rondje maken zo zit er wat achter ons? ja ook het denken nee oké okay. nog niet goed gedaan man draaien draaien nee, draaien draaien draaien, draaien. Terug. de schippers van BNN Zometeen meer 4-7 hier op Radio 1. Check ook onze Facebookpagina facebook.com slash de schippers van BNN. Ahoy!